10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Bahrein zijn duizenden mensen op de been bij de begrafenissen van vier demonstranten die gisteren zijn omgekomen. De doden vielen toen de oproeppolitie met harde hand het plein schoonveegde waar een groep demonstranten zich had verzameld. Tijdens de begrafenis worden er leuzen geroepen tegen de regering. Later vandaag worden meer protesten verwacht. In de hoofdstad Manama heeft het leger zich opgesteld op strategische plaatsen... om de demonstraties te verhinderen. In de hoofdstad kampeerden sinds maandag duizenden demonstranten op het Parelplein. De overwegend Sjiitische betogers hadden gezegd dat ze pas weg zouden gaan... als ze meer rechten kregen van de machthebbers... die deel uitmaken van de Soenitische minderheid.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 Politieagenten moeten tijdens hun dienst anderhalf uur langer op straat zijn. Dat staat in een plan dat minister opstelt en aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de bureaucratie bij de politie terugdringen. Veel bureauwerk moet worden overgenomen door administratieve ondersteuners. Uit een proef bij het Korps Holland Midden zou blijken dat agenten zo de helft minder papierwerk hoeven te doen. Opstelt de wil dat de nieuwe werkwijze volgend jaar bij alle korpsen wordt ingevoerd. Verder wordt van ruim 100 regels en aanwijzingen bij de politie bekeken of ze kunnen worden verschaft of versimpeld. De politie hoeft nog dit jaar een kwart minder rapporten af te leveren aan gemeenten en ministeries. Ook wil de minister dat alle korpsen hun jaarverslag terugbrengen tot twee A4'tjes. Op een industrieterrein in Roermond woedt brand bij een bedrijf in afvalstoffen. Er is veel rookontwikkeling en er zijn vier meetploegen ingezet... om te kijken of er gevaarlijke stoffen in de lucht zijn gekomen, vertelt de brandweer. De meetploegen die zijn ingezet om metingen te verrichten naar de concentraties van de rook... Uh, die meetresultaten zijn op dit moment al binnen van een aantal meterpoeren en het heeft uh, uitgewezen dat er uh, geen gevaarlijke concentraties in de lucht, althans in de rook, aanwezig zijn. Het vuur ontstond vanochtend in een loods van het bedrijf. Die loods kon niet meer worden gered. De brandweer laat het vuur nu gecontroleerd uitbranden en probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar andere bedrijven. Wat de oorzaak is van de brand in Roermond is nog niet bekend. Staatssecretaris Steven trekt het plan van zijn voorganger Al Bayrak in om kort gestraften hun straf thuis te laten uitzitten. met elektronisch toezicht. Teven vindt thuisdetentie geen geloofwaardig alternatief voor gevangenisstraf. Al Bayrak wilde de wet aanpassen voor celstraffen tot maximaal drie maanden. Als Kamerlid was Teven al tegen het plan van Al Bayrak. Dan het weer nog op de meeste plaatsen bewolkt. bij een temperatuur rond het vriespunt. Later vandaag op veel plaatsen wat zon. bij 2 tot 6 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Verkeer vanuit Arnhem richting het Duitse Oberhausen... moet rekening houden met veel vertraging door werkzaamheden bij Oberhausen. Er staat een file van 12 kilometer. Je kunt er ook het beste omrijden via Nijmegen... en de grensovergang bij Boksmeer over de A50 en de A73. Wel staat er op de A50 een file tussen Knoopend Valberg en Ewijk. Daar staat 2 kilometer...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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Veel gezondheidsklachten door slecht klimaat op de werkplek. Beter voor het milieu en vrij van dierenleed. Kweekvlees. De ambitie is om uiteindelijk hamlappen en biefstukken zo te maken. Ja. Ambtenaren zijn de voordelen vooroordelen zat en willen hun trots terug. In het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Zes minuten over tien. Het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Hoofdpijn, droge ogen en luchtweginfecties. 14% van de Nederlandse werknemers heeft gezondheidsklachten... door een slecht klimaat op de werkplek. Blijkt uit onderzoek onder 4400 werknemers in alle sectoren. Bedrijfsarts Teusbrand van de Nederlandse Vereniging... voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Goedemorgen. Goedemorgen. 14% is 1 op de 7 werknemers. Wist u dat het getal zo hoog lag? Eh, uh, nee. Maar Verbaasd, nu wel. Het, het verbaast u? Het verbaast me helemaal niet. Want? Uh, het was in het verleden wel een uh, belangrijk punt. En het is er in mijn beleving een tijdje stil geweest. En nu blijkt dat het al rond de 14% te liggen. Dus u had wel zo'n vermoeden dat het zo hoog lag? Niet zozeer zo hoog, maar wel dat het speelde. Ja. Waarom? Nou, op dit moment uh, is in mijn beleving en ook in de beleving van onze bedrijfsvereniging, We hebben natuurlijk net een crisis in Nederland gehad. Of wellicht loopt die nog een deel. En een van de dingen waarop bezuinigd zou kunnen worden zijn dit soort dingen... Uh, dus schoonmaken dingen en, en ook het binnenklimaat heeft dan bij bedrijven wat minder aandacht. En dan, ja, dan zul je wellicht de klachten zien toenemen. Ja. Waar kan dat toe leiden? Nou ja, dat noemde u zelf al. De hoofdpijn kan komen, droge ogen omdat de lucht niet goed bevochtigd is. Vooral in gebouwen die airconditioning hebben. Uh, en dan kan het inderdaad ook tot astma- en luchtwegproblemen leiden. Dat klopt. Ja. waarom is het eigenlijk zo'n hardnekkig probleem? Want dat blijkt uit het onderzoek klaarblijkelijk. Uh, vermoedelijk omdat het niet zo makkelijk te regelen is. Er zijn zoveel factoren in een gebouw die van invloed kunnen zijn. En om die allemaal helemaal tip-top te hebben, zodat werknemers daar weinig last van hebben... dan denk ik persoonlijk dat dat een, een grote kostenpost is voor veel organisaties. Ja, of zijn Nederlandse werkge uh, werkgevers en bedrijven zijn adviespeuken? Zeker niet. Nou, klaarblijkelijk wel. Nou, dat de, ja, dat is mooi dat, dat dat zegt, maar dat denk ik niet. Uh, uit, uit, als je in het buitenland komt, ziet het er soms heel anders uit. In sommige landen misschien hetzelfde, maar in andere heel anders. Ja. Nee, dat denk ik niet. Maar wellicht kan door een verslapping, is er op dit moment een, uh, een uitdaging om dat weer goed te krijgen. Uh, en, en daarbij komt, als ik u iets mag zeggen, dat het waarschijnlijk niet helemaal goed te krijgen is, omdat in die groep van 14% die u noemt, Waarschijnlijk ook een paar mensen zijn die deze klachten duiden, maar waar waarschijnlijk de oorzaak in een heel ander iets ligt. Een klein deel daarvan zal waarschijnlijk wel onvrede op het werk hebben, problemen met de baas en dat vertaalt zich bij een aantal mensen ook in dit soort onwelbevinden. Ja, maar dan is het dus gezeuren over iets waar het niet over gaat. Een deel daarvan zal gezeur zijn, maar ik, bij de voorbereiding heb ik er even over nagedacht... dat zal niet het grootste deel zijn naar mijn schatting. Ja. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de werknemers klachten heeft gemeld. Dat slechts in 35% van de gevallen de werkgever iets met die klacht heeft gedaan. Ja, en dat heeft denk ik te maken met het feit dat het op dit moment... natuurlijk net een, een wat moeilijkere periode is in, in BV Nederland. Waardoor werkgevers denken, ja, moet ik daar nou aan beginnen? Ja. He, moet ik nou dat hele ecosysteem? Helemaal schoonmaken. Ja, nou ja, dat kun je misschien wel uh, handig gaan ze verkopen door een kostenplaatje te maken. Namelijk, wat kost ziekteverzuim een werkgever? En wat kost het repareren of het schoonmaken van een airco-installatie? Ik hoop dat die mensen met klachten overigens niet thuis gaan zitten. Want uh, ook al ben je misschien lichtelijk benauwd of voel je je niet helemaal happy en zijn je ogen wat tranend of juist droog hoeft natuurlijk nog geen reden te zijn om dan gelijk te zeggen... ik ben echt zo ziek dat ik mijn werk niet meer kan doen. Dus als dat... iemand zich bij u meldt, dan zegt u? Nou, wat ik dan zeg, dan ga ik naar doen. Dan zeg ik, waar werk jij eigenlijk? Ja. En dan zeg ik, uh, vind je het goed dat ik aan het eind van de middag... eens even naar je werkplek kom kijken? Ja, en dan? Ga kijken. En dan? Nou ja, de ervaring die ik even bij de voorbereiding door mijn hoofd liet gaan... was een laboratorium van een bedrijf, enige tijd geleden... waar dit precies zulke klachten waren... Ja. En met gewoon rondkeken zag ik al dat de uitmondingen van de luchtzuivering waren vies. Ja. Uh, en er was ook in de schoonmaak wel iets te verbeteren, maar vooral die luchtsystemen waren vies. Ja. Waarop ik het bedrijf heb gevraagd wanneer dat voor het laatst gebeurd was. En dat was om kostenredenen enige tijd uitgesteld geweest. Ja. En heb ze geadviseerd om dat wel te doen. En in dit, in dit ene geval, in ieder geval, hielp dat. Maar goed, en die, en die patiënt van u die dan zich bij u meldt met prikkende ogen en hoofdpijn. En is die dan de volgende dag weer gewoon naar zijn werk gegaan? Ondanks het feit dat die airco installatie nog niet was schoongemaakt? Die mensen waren er meerdere van één laboratorium, die waren niet ziek. Dus die zijn weer gewoon aan het werk. Ze waren aan het werk en bleven aan het werk, hadden alleen klachten tijdens het werk. En dat is door deze ingreep voorkomen dat ze dat. bleven. Hè, dat is verdween vanzelf. Ja, goed, nou ja, we weten nu, eh, laten we zeggen, de aantallen uit dat onderzoek. Wanneer zal de situatie beter worden? Of moeten we hier maar gewoon aan wennen dat het zo is? Nou, nee, ik denk dat, dat denk ik niet. Ik denk dat er een ruimte voor verbetering is. En zoals ik al aangaf, denk ik dat werkgevers nog eens kritisch naar moeten kijken binnen hun budgetten wat er op dit moment mogelijk is. En of de bezuinigingen op dit soort dingen nog verder moeten doorgaan. En tweede, belangrijk is, ik ben tot niet van niets van de bedrijfsartsenvereniging, denk ik dat werkgevers ook de mogelijkheid zouden moeten bieden dat een bedrijfsarts, wanneer dat nodig is, of een andere deskundige op dit gebied, eens even langs kan komen. Ja, zoals u dat in dat laboratorium hebt gedaan. Ja, dat kan ik dus doen, maar ik begrijp ja. dat heel veel werkgevers uh, geminimaliseerd zijn op dit gebied en uitsluitend naar het ziekteverzuim kijken, waar u ja. het trouwens ook al over had. Ja. Goed. Uh, en de andere dingen vergeten. Teus van de Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Ik dank u wel. Ik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 In de wereld. Het is beter, dames en heren, voor het milieu en het veroorzaakt minder dierenleed. Kweekvlees: vlees gekweekt in een laboratorium op 37 graden en met voeding uit algen. Luchtfietserij: niet helemaal, maar de grootschalige productie is nog wel ver weg. Hoort u in het laatste deel van Binnenhandbereik gemaakt door Harm van Atteveld. Op dit ogenblik wordt ongeveer 70% van al onze landbouwgronden wordt gebruikt voor vleesproductie. Hetzij voor veevoer, hetzij voor het grazen van uh, dieren. 40% van de methaanuitstoot die onderdeel is van de broeikasgassen, komt van onze veestapel. En uh, naar schatting zo'n 5% van de CO2-uitstoot. Mark Post is hoogleraar fysiologie aan de Universiteit van Maastricht. Mark Post is geen vegetariër. Maar hij wil wel af van die milieubelastende vleesproductie. Zijn oplossing? Kweekvlees. Hier groeien wij ons vlees, ja. Dit is in feite een kast die op 37 graden gehouden wordt. Vlees gekweekt in een laboratorium. Hoe? De grondstof komt uit een levend dier. Daar nemen we stamcellen uit, uit hun spierweefsel. Dat zijn cellen die we normaal gebruiken bij, om bij beschadiging van spieren onze spieren te herstellen. Die hebben als eigenschap dat ze zich veel beter kunnen vermenigvuldigen. en er dus veel meer kunnen worden dan de gewone spiercellen. Die halen we eruit, die laten we vermenigvuldigen in het laboratorium. En dan kan één cel kan een miljoen of misschien wel een miljard cellen worden. En die cellen die brengen we vervolgens op een dragermateriaal... wat al een beetje begint te lijken op een weefsel. Daar nestelen ze zich in, ze uh, fuseren, ze vormen grote cellen... zoals onze skeletspiercellen zijn. En het worden bijna uit zichzelf skeletspiercellen. Als luisteraar nu denken, volgens mij hoor ik nu dokter Frankenstein aan het woord. Wat zegt u dan? <laughs> um, nou ja, dat, dat is natuurlijk een kunstmatige manier van... Uh, een weefsel maken. Wij doen dat op dit ogenblik al voor medische toepassingen. Hè? Maar in feite maken we gewoon met een printer nu al die, uh, die organen. En als daar de cellen aan toegevoegd worden... dan wordt dat uiteindelijk een stukje weefsel of een stukje orgaan. Net als een koe of varken moet kweekvlees ook eten. Het kweekvlees van Mark Post groeit door een mengsel van kalfsbloed... suikers, aminozuren bouwstenen van eiwitten en vetten. Natuurlijk, we moeten de voedingsbestanddelen... ook voor uh, dit vlees ergens vandaan halen. De hoop is dat we dat groeiproces van die cellen... veel efficiënter kunnen laten verlopen. Zodat elke suikermolecuul dat we daarin stoppen... ook werkelijk gebruikt wordt door die cellen om er eiwit van te maken. Dat gebeurt in een koe en een varken toch ook? Dat gebeurt in een koe en een varken uh, relatief inefficiënt. Want, en, want uh, elke 100 gram suiker of aminozuren of vet die we erin stoppen... krijgen we maar 15 gram uh, dierlijke eiwitten uit terug die we kunnen eten. U wil dat beter gaan doen? En wij willen dat beter gaan doen. En we denken dat we dat beter kunnen dan een koe of een varken. Efficiënter vlees produceren dan de natuur zelf. De ambitie is om uiteindelijk hamlappen biefstukken en biefstukken zo te maken. Ambitie genoeg dus. Maar een koer varken loopt en traint zo zijn spieren. Maar hoe train je een spier in een bakje, in een lab? Nou, dat, dat hebben we op twee manieren gedaan. Eén is dat we dus ankerpunten aanbrengen in dat bakje. En daartussendoor gaan die cellen zich organiseren en ontwikkelen spanning. Die spanning is op zichzelf al een hele belangrijke prikkel om eiwitproductie te stimuleren. Daarnaast hebben we ze ook nog uh, met elektrische stroompjes laten samentrekken. En dan zie je ze ook echt samentrekken, zoals een uh, spier dat hoort te doen. En dat leidt ook wel tot meer eiwitproductie, maar nog niet datgene wat wij ervan verwacht hadden. Daarmee wordt het nog geen Schwarzenegger spier, zal ik maar zeggen. Als dat probleem is opgelost, gloort de toekomst. De vleesfabriek. Waar uh, zowel de cellen in gekweekt worden als de weefsels in gemaakt worden. Voordelen? Veel minder uh, dierenleed en het is veel milieuvriendelijk. Naast die vleesfabriek voorziet Marktpost bioreactoren waar algen gekweekt worden. Die algen produceren de suikers die wij vervolgens aan de skeletspiercellen kunnen geven. Het onderzoek naar kweekvlees staat nog in de kinderschoenen. Vier jaar lang kreeg Mark Post er subsidie voor. 2009 eindigde de subsidie. Dat was een subsidie van 2 miljoen van de, van de overheid, van de Nederlandse overheid. En wij zijn overigens, dat is ook nog wel even aardig om te vertellen... het enige land dat dat op dit ogenblik doet. Mark Post krijgt nu geen geld meer uit Den Haag. De Universiteit van Utrecht en Wageningen wel. Die doen onderzoek naar de eventuele acceptatie door de consument... van het kweekvlees en onderzoeken de benodigde stamcellen. Onderzoek naar het kweken gebeurt nog maar mondjesmaat. Nog één keer marktpost. Als wij daar geen financiering verder voor kunnen uh, krijgen... Dan, uh, ja, dan loopt het op een gegeven moment dood, denk ik. Bijdrage was dat van Harm van Attenveld. En volgende week in Goedemorgen Nederland. Hij is slager. Een taalwetenschapper en oud trainer van FC Dordrecht. Denk dat ik vanaf mijn achtste jaren hier rondloop. Hij is schrijver en ook automonteur. We moeten oppassen dat we niet Nederland helemaal vol met auto's. Het onbekende leven van Jan de Jong. Dat ben ik. Vanaf volgende week hier bij Goedemorgen Nederland. En vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op Goedemorgen -nederland Straks, ambtenaren hebben er genoeg van, van de vooroordelen en willen hun trots terug. Eerst nu het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het hoge woord moet er nu maar een keer uit. Ik drink geen alcohol. Met één uitzondering dan. Eenmaal per jaar vanwege de traditie een glaasje champagne met oudjaar. Maar verder 0,0. Niet vanwege strenge principes, maar gewoon omdat ik er niks aan vind. Nou hoop ik dat al die mensen die mij door de jaren heen na een lezing of een media optreden, een fles wijn of zelfs een kistje met drie flessen wijn hebben aangeboden, zich nu niet met terugwerkende kracht ongelukkig voelen. Tot nu toe heb ik al die flessen vriendelijk lachend in ontvangst genomen, ze mee naar huis gesleept in tram, bus en trein, om ze daarna in de kelder te zetten. Niet zoals het hoort liggend in speciale rekken, maar helemaal fout, gewoon staand op de vloer... waar ze af en toe besnuffeld worden door onze poezen. Nicolas Klei en Harold Hamersma worden bij de gedachte alleen al gillend gek. Maar afgelopen week dacht ik opeens, en nu is het uit. Na een bijeenkomst op een universiteit in het zuiden des lands zag ik het alweer. Daar stond het plastic tasje met het loodzware kistje met drie flessen erin alweer klaar. Ik vergat het tasje. Niet met opzet, maar reken maar dat ik een mooie bos bloemen niet had laten liggen. De volgende dag stuurde ik een mailtje. Jammer, jammer, jammer, tasje vergeten. Maar doe geen moeite, want ik drink geen alcohol. Bewaar de flessen maar voor een volgende spreker. He hè, he, het hoge woord was eruit. Dat lucht op. Want eigenlijk is het toch te idioot voor woorden... dat iedereen er maar voetstoot van uitgaat... dat elk mens dol is op alcohol. Je zult me net ontslagen zijn uit de Jeliner Kliniek. De volgende keer zeg ik dat gewoon. Of nog beter, dat ik me bekeerd heb tot de orthodoxe islam. Dat zal ze leren, al die automatische wijnschenkers. Zij is Siska Dresselhuis. Maandag het ochtendtumeur van Henk Westbroek. Lontano, lontano, oltre Milano, oltre Gazome.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 Ascolterai, mi seguirai, ma non mi amerai. La luna, la luna degli ululati, lascia ai poeti la classicità. La voglio rendermi in braccio la musica che chiude il discorso dell'urbanità, forte e scritta dal diavolo, in spregio solenne dell'umanità. Forse tu non mi amerai, mi parlerai, mi abbraccerai, ma non mi amerai. van Ka Paolo Conte. Het is 4 minuten voor half elf. Waarom kijkt een ambtenaar thuis niet uit zijn raam? Nou, omdat hij dan op zijn werk niks meer te doen heeft. Soms, tamelijk flauwe ambtenaren moppen, blijven hardnekkig uh, hun leven leiden... op straat, op verjaardag en op het werk. En probeer dan maar eens trots te zijn op je vak. Toch is dat waar de speciale stichting beroepseer voor strijd Initiatiefneemster van die stichting is Alexandrien van den Burgt. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw favoriete ambtenaar mop? Ja, ik ben ontzettend slecht in ambtenaren moppen. Ik, uh, ik ga meer voor het goede werk van de ambtenaar. Oh, wat is het goede werk van de ambtenaar? Nou, dat hij zijn werk naar eer en geweten kan doen. Ja, dat doet iedereen toch? Nou, dat is de vraag. Oezo? Want ik denk dat ambtenaren wel een heleboel te verbeteren hebben. Wat hebben ze te verbeteren? Nou, dat uh, er toch een heleboel ambtenaren zijn die zich uh, achter de bureaucratie verschuilen. En dat ze uh, ook heel veel bureaucratie veroorzaken. En daar worden we in Nederland niet vrolijk van. Juist. En is het nou zo dat uh, uh, als u zegt, uh, deze ambtenaren die willen hun trots terug, dat dat ook kan? Ja, ik denk dat uh, ambtenaren uh, en, uh, echt uh, veel te verbeteren hebben en uh, dat dat kan door daar ook gewoon eens heel goed zelf te kijken uh, binnen hun eigen club uh, als ambtenaar ja. uh, wat dat zij kunnen verbeteren. Of dat nou is uh, binnen de gemeente bij wijze van spreken bij de WMO waar een enorme bureaucratie omheen zit of bij de uh, sociale uitkeringen of bij de UWV. Maar soms ook bij de, bij de politie. En eigenlijk zijn ook onderwijskrachten, zijn natuurlijk ook ambtenaren of mensen bij de Rijksoverheid. Ja. En er ligt natuurlijk nu een, een enorme bezuinigingsplan van, van deze regering. En nou ja, we hebben die plannen nog niet bestuur, bestudeerd. Maar we denken toch dat die plannen ook een kans zijn om, om te verbeteren. Mm. En om echt te streven naar, naar beroepskwaliteit. Ja ook niet gewoon een heel saai vak? Ik denk het niet. Nee? Ik denk dat. Uh, Bent u wel eens op een gemiddeld ministerie geweest? Of op een gemeentehuis? Ja, ik moet zeggen dat ik in de afgelopen jaren juist vanuit Stichting Beroepsheer eigenlijk heel veel contact heb gehad uh, met, uh, met ambtenaren, bijvoorbeeld op de ministeries. En uh, dat heeft mijn ogen wel op opengedaan. Ja. Uh, dat daar uh, zeer uh, betrokken en deskundige ambtenaren werken. Ja. Uh, die denk ik ook echt iets, uh, iets kunnen bijdragen. Ja. Maar er zijn ook ambtenaren die zich inderdaad... Uh, uh, ja, die soms nauwelijks weten wat er in de Kamer naast hun gebeurt. Ja. En die zich uh, wegstoppen achter de regels. Ja. En dat moet aan de orde worden gesteld. En dat gaat u doen? Ja, en, en vooral eigenlijk door ook uh, uh, de, de beroepsmensen ook zelf te stimuleren ja. daar actief werk van te maken. Ja, goed. Tot en... slot eentje nog dan. Twee gemeentewerkers die staan de hele dag in een rozenpark te schoffelen, zegt de ene. Nou ga ik eerst die slak even aan de kant zetten, want die lopen de hele dag al in de weg. Ja. Ja, dat is. Uh, dat, uh, nou, het is al fantastisch als die, hij uh, die slak überhaupt ziet. Maar dat is natuurlijk een beetje flauw. Het gaat erom uh, dat die, uh, die plantsoenmedewerkers, natuurlijk, als ze het goed doen, dan heb je, staan er nu weer overal vrolijk uh, de krokussen te bloeien. Ja. En daar hebben we met z'n allen ook, uh, ook plezier in. Maar het betekent dat ze aan. moeten aangesproken worden... en dat ze dus ook ja. gewaardeerd worden voor hun werk. Dus Goed, dat en we daar gaat u het initiatief toe nemen. Het is helder. Alexandrien van den Burg, ik dank u wel. Half ah. elf dames en heren, tijd voor ons om af te ronden. En het woord heel snel te geven aan Prem Radar Kishun. Prem, waar ben je vandaag? Ik dank u wel Sven Kokkelman voor het programma wat u net heeft gepresenteerd en de ambtenaren. Uh, we gaan kijken hoe het zit met de jacht op de schijnveiligheid, want messen gaan allemaal verboden worden. En wat is nou wel verboden, wat is niet verboden? Ze hebben woensdag erover gestemd in de Tweede Kamer. Maar als je een mes koopt en je mag ermee naar huis gaan in verpakking, dan mag het wel. Maar als je het weer in je jaszak zet, niet in verpakking, mag het niet. Kortom, al om verwarring, daar gaan we over praten uh, nadat u van Jan van der Putten in alle kalmte het laatste nieuws heeft gehoord.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 De Nederlandse ambassadeur in Iran gaat terug naar Teheran. Hij was door minister Rosenthal teruggeroepen voor overleg... in verband met de executie van de Nederlandse Zara Bahrami. Het overleg is gevoerd. Het was een duidelijk signaal aan Teheran, zegt Rosenthal. In de golfstaat Bahrein zijn duizenden mensen op de been. Vandaag worden de vier betogers begraven die gisteren omkwamen... toen orde troepen centrale plein in de hoofdstad schoonveegden. En het leger is paraat om betogingen te voorkomen. En politieagenten moeten per dag anderhalf uur langer op straat zijn. In een plan beschrijft minister Opstelten hoe hij dat wil bereiken. Veel papierwerk moet worden overgenomen door administratieve krachten. En dan kunnen de agenten de straat op. Opstelten wil die werkwijze volgend jaar bij alle korpsen invoeren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. De N202, de weg IJmuiden-Amsterdam... is momenteel in beide richtingen dicht tussen de A22 en Spaan-Wouden. Dus laat namelijk een vrachtwagen gekanteld. Houd daar dus rekening met een omleiding. Op de ring Amsterdam, de A10, daar zat tussen knoop het Amstel en Afredraai 2 kilometer. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os... daar staat tussen Heteren en de Waalbrug bij Ewek 3 kilometer. Dit is Radio 1, NTR, Premtime, Het It's Premtime! In de jacht op schijnveiligheid zijn onze politici weer eens flink bezig geweest. De wet op wapens en munitie, de zogenaamde wapenwet, is uitgebreid. Eergisteren stemde een ruim de, ruime meerderheid van de Tweede Kamer in... met een verbod op stiletto's, vlindermessen en valmessen. Om het specifieker voor u te maken... als u nu op straat privatief wordt gefouilleerd... en u heeft zo'n vlindermes bij u... bestemd om uw vloerbedekking te snijden en te leggen... dan bent u strafbaar. Het is een verboden wapen. In Duitsland en België, onze twee buurlanden... zijn deze messen niet verboden. Ze zijn vrij verkrijgbaar. Zijn we aan het doorslaan in Nederland... Zullen de slachtoffers van deze uitbreiding niet tieners en andere sukkels zijn en de harde criminelen niet? Die weten immers precies wat wel en niet mag. Als zegt u, jippie, verbied alles wat maar risico met zich meebrengt? En dit is goed wat de politici doen? Bel me dan op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primetime. Primtime! It's we zijn in het centrum van Apeldoorn. Aan de Marktstraat. Voor de deur van American Base. En ik sta hier binnen met Pierre-Pierre. Ik kijk naar de prachtige. Twee prachtige vitrines hier. Ja. Uh, vol met messen. Hier zie ik bokknives, sportmessen. Ja. Al deze messen zijn volgens mij nu. Als ik ze in mijn. Mag jij ze verkopen? Laat me die vraag stellen. Ja, ik mag ze verkopen. Ja. Ik, mag ze, uh, en ik verkoop het. Ja, met regelmaat. Ja. Dus met een vrij breed publiek. Maar als ik nu deze messen. Uh, onverpakt in mijn zak heb, dan zijn ze verboden wapen. Ja. ja, ze zeggen van wel. Ja, en het is nog niet helemaal duidelijk uh, hoe, de, hoe de wet is gegaan. En het is denk ik sinds de laatste drie, vier jaar spelen... net zoals u net zei, vlindermessen, stiletto's, dat het niet mag... maar het is volgens mij nog niet helemaal door... Dus, uh... Maar jij als winkelier mag dus al deze messen wel verkopen. Ik mag ze gewoon verkopen, ja. ja. ja en, um, Hans, heb je een foto gemaakt van die messen van de vitrinekast? Luisteraars, Hans Twint, uh, mijn producer, maakt er keurige foto's van. En die kunt u op de site zien. Want om de onduidelijkheid te vergroten, Pierre, we lopen hier naar outdoor equipment, world famous brands. En de sportmessen. En dan zie ik weer: hier is een, een prachtig sportmes. Waarvoor gebruik je dit mes, de Fox? Ja, de Foxen zegt, dat is merk, dat ze voor, voor voor liefhebbers. Dat ze uit uh, bepaalde materialen ontstaan. Uh, ja, dat is echt voor de, voor de liefhebber, voor de kennis, zeg maar. Ja. Ja. En als je gaat vissen, want ik heb uh, vrienden die gaan vissen in de Ardennen. Ja. Die hebben altijd zo'n mes. Ja, die hebben dat soort messen bij zich, ja. En die heeft een bepaalde hardheid van staal. En die zijn kwalitatief gewoon beter als een gemiddeld mes. Nou, en dan heb ik hier de eenvoudige zakmessen. Zijn deze zakmessen nou verboden of niet? Ja, de Zwitserse zakmessen. Uh, naar mij weten niet. Hier anders zie ik een kruisboog. Is die kruisboog verboden of niet? Nee, anders mag ik hem hier niet in de vitrine hebben. En daarna zie ik wel zo'n groot mes met een um, touw eromheen en een lemet. Uh, dat is echt, en hier ook nog eentje gekarteld. Zijn deze verboden? Nee, anders kon ik de winkel wel sluiten. Oké, okay, wacht even. Mevrouw Berendsen, u hangt al... Oké, okay, kunt u mij uitleggen? U bent behalve Tweede Kamerlid, was u ook de politiecommissaris... die in de tijd Valkert van de Graaf uh, uh, in de nek heeft gepakt... toen hij onze goddelijke kale Pim Fortuyn vermoordde. U bent ook burgemeester geweest. Kunt u me nou uitleggen? Ja. Ik snap het niet. Mag uh, deze meneer bij een base, mag Pierre die messen verkopen? Nou ja, kijk, volgens mij is juist door die wetsaanpassing er meer duidelijkheid gecreëerd... omdat stiletto's, valmessen en vlindermessen uh, nu verboden zijn... Um, het blijft natuurlijk altijd een lastige kwestie. Want uh, kijk, iedere Fransman heeft een opinelletje, zeggen ze altijd. Dat is zo'n mooi uh, zakmesje. Uh, en dat is een, een zakmesje wat voor je schillen wordt gebruikt. Of je stukje kaas. Dus dat mag je gewoon nog blijven uh, Maar dragen. ik sta nu bij American Base en ik ben verliefd yeah. op die mensen die hier staan. En ik yeah. wil deze mensen nu kopen. Ik ben hier met de auto en we rijden terug. En ik heb dat mes in mijn auto. Overtreed ik dan de wet? Ja, als dat een, een, wet is die tot, een mes is die tot de verboden wapens behoort wel. Uh, maar ik wou er nog iets aan toevoegen. Kijk, het was voor de politie ook vaak onduidelijk... wat nou wel en wat niet. En dat is op dit moment goed in kaart gebracht. Uh, de staatssecretaris heeft van de week een mooi placemet aan ons uitgereikt... om het zomaar even te noemen. Waarbij volstrekt helder is wat wel en wat niet verboden is. En ook de lemmet uh, lengte. En uh, nou, of het aan twee kanten uh, snijdbaar is... Uh, dus ik denk dat er door deze wet meer duidelijkheid komt. Maar het blijft natuurlijk altijd lastig met mes, want je hebt ze in vele soorten en maten. En daarom is het ook belangrijk dat de importeurs goed weten wat wel of niet strafbaar is. Zodat uh, alleen maar legale messen worden aangeboden aan de winkeliers. Dolf Keizer, u bent van Adola BV. U zit in de bus. U bent een gespecialiseerde groothandel al 81 jaar. Weet u nu welke messen u wel of niet mag importeren en verkopen? Exact. Zodra we dus vernamen dat uh, springmessen of vlindermessen verboden zouden worden om volstrekt onduidelijke redenen hebben wij meteen actie ondernomen en hebben we de verkopen daarin gestaakt. Sterker nog, wanneer uh, de, de, de, het geachte parlement mocht besluiten... om de paarse messen uit het assortiment te moeten halen, dan doen we dat ook. We vervolgen uitsluitend de Nederlandse wet. Okay. Eh, maar dat, of het het enige effect heeft, dat is natuurlijk een... een Daar gaan we zo over praten. Een, gegarandeerd met. nul. Ik ben een keizer over het effect gaan praten, maar ik sta hier. Hier is een foulmes, uh, Pierre. Ja. Okay. Wat is het verschil tussen een foulmes en een foulmes? Een valmes is... Een uh, uh... valmes? Ja, meneer, legt u het maar uit, meneer ja. Keizer. Een valmes heeft geen vier en een uh, springmes heeft dat wel. Dus uh, als ik het goed begrijp, meneer Jeroen Rekour van de PvdA, uh, Tweede Kamerlid... als ik een mes gewoon eerst moet uitvouwen... Voordat ik iemand ermee doodsteek, dan is dat mes toegestaan. Nou, maar ze sorry komen... Prem, dat ja. gaat maar we weer veel te ver. Een mes is een gedood gewoon snijgereedschap. En niet meer en niet minder. En als jij iets verkeerd wil gebruiken, dan is dat jouw pakkie, Jan. Ja, nee, maar nu is mijn vraag. Als er dus een mes is waar ik op een knopje druk, Jeroen Rekhoer... dat die openspringt, dan is het verboden. Maar als ik dat mes uitvouw, is het niet verboden. Klopt. Dat was al zo. Maar nu, nu waren kleinere stiletto's en valmessen... Uh, waren nog wel toegestaan. Dan moest de politie gaan meten. In een nieuwe wet is gewoon zijn al die stiletto's vlindermessen, valmessen verboden. Omdat je daar niet je tapijt mee snijdt of je vlees mee snijdt. Die, die messen die zijn niet voor normaal gebruik. Dus ondien. daar hebben we van gezegd, hop, die verbieden. Terwijl een gewoon zakmes. Dat mag gewoon als je daar normale dingen mee doet. Luisteraars, u kunt participeren. 0800 1121. Mailen naar primtimeapenstaatntr.nl. En tweets kunnen naar hashtag in Radio 1. Dankjewel, Pierre. Succes. Ja, graag gedaan. Het is een fantastische winkel, luisteraars. Okay. Ik kan u de winkel aanraden. En natuurlijk kan je niet over mensen praten zonder the Knife. Oh, the shark hat. Curly deer. De Jack Knight, as did, and it, Jeroen Rekour, u bent bij mij oud-werkgever van BNR. U kan niet te lang blijven, want u gaat straks naar Paul van Liend, waar niemand meer naar luistert. Dus nu, ja. nu is mijn vraag, wat is normaal gebruik van een mes? Normaal gebruik van een mes is uh, het, het gebruik uh, zo, zoals je uh, dat bijvoorbeeld voor je werk nodig hebt. Als je een tapijtlegger no bent, dan heb je daar een mes voor nodig. Maar... Uh, als, je, als, je, als je gaat kamperen, dan neem je een zakmes mee. Uh, maar uh, dat zakmes, dat neem je niet mee het voetbalstadion in. Uh, dus als, je, als, de, als de politie jou uh, bij de ingang van het voetbalstadion met een gewoon zakmes uh, betrapt, dan wordt dat ingenomen. Dat maar, is niet de bedoeling. Maar dan, uh, uh, sorry, meneer Keeser van uh, Adolfo, gaat uw gang. Uh, de, deze argumentatie die kan ik volstrekt helemaal volgen. Uh, daarom ook is deze wet ook compleet overbodig. Want ook op dit moment is iedere agent bevoegd om zaken die, uh, die, je, nie, die je niet geacht wordt bij je te hebben, om die in beslag te nemen. Meneer uh, ja, dat is natuurlijk uh, niet helemaal waar, want dat Berndstund van D66... ...heel discutabel of je dat wel of niet moet verbieden... ...maar dat is toch een ander type mes... ...dan waar we het van de week over hebben gehad... ...dus die stilettersvalmessen en vlindermessen... ...dat zijn vaak ook hele kleine mesjes... ...die je goed kunt verstoppen... ...die jongelui meenemen naar school... ...dat is bekend dat er heel veel mensen mee naar school worden genomen... ...dat het ook een zekere stoerigheid geeft om dat te dragen... ...en dat het mee wordt genomen in het uitgaansleven... Uh, en dan is het echt niet om je appeltje te schillen, maar dan is het toch een, uh, een echt wapen. Nope. En in die zin wordt het ook vaak gebruikt. Dus ik ben alleen maar heel blij met de duidelijkheid die deze wetsaanpassing biedt. Nou, dan luistert u inderdaad niet helemaal, uh, niet helemaal aan naar mijn betoog. Uh, uh, natuurlijk neem je geen, uh, geen mes en ook geen zakmes mee wanneer je een uitgangsgelegenheid of een, of een voetbalstadion bezoekt. Maar je neemt ook geen baksteden in de hand als je een voetbalstadion bezoekt. Dus uh, we kunnen ons wel focussen op, uh, op de attributen. Maar ik denk dat de politiek zich beter zou moeten focussen op de mensen. En, wel, en met nadruk op de mensen die dus kwaadwillend zijn. Wie, meneer ah, ja, Rekour? Daar, daar wordt het ja, ja, ook ja. Zo, ja, ja ik wilde wil wel op reageren. Jacob, ja, ja, wacht even, Jeroen. Ik, Jeroen we moeten, we ja. hebben verschillende lenen. En anders het ja. ver voor de luisteraar. luisteraars: dit is Jeroen Rekour, P van de A, Tweede Kamerlid. Gaat u gang, meneer Rekour. Ja, nou, deze wet lost niet het probleem op, uh, zeg maar meteen, uh, van wapens die door een deel van de jeugd wordt meegenomen. Maar het is wel een deel van de oplossing. Het is in ieder geval duidelijk dat je nu niet meer met, ook niet met een klein stiletto... en een klein valmes op straat moet lopen. Uh, de rest van het probleem blijft natuurlijk even goed bestaan. Want uh, het is veel te aantrekkelijk en veel te stoer voor, voor een hoop jongeren... Om, uh, om, om met die wapens te lopen. Misschien voelen ze zich juist wel onzeker... en creëren een soort schijnzekerheid door een wapen bij zich. Maar meneer te de koer, voor dat mij duidelijkheid... als ik nu zo'n mes neem waarmee je zo'n grijs Stanley mes, waarmee je tapijt snijdt. En ik heb dat mes in mijn zak uh, en ik ga een voetbalstadion in. Is het verboden wapenbezit? Ja. Maar die, dat mes staat niet in de wet? Nee. Hoe kan dan maar, uh, een mes wat niet in de wet staat verboden wapenbezit worden? Omdat in, in de wet staat dat je gewoon normale messen, zullen we maar zeggen... Hè, uh, korter dan 28 centimeter, uh, normale zakmessen... Uh, alleen uh, bij je mag hebben en mag gebruiken, als dat een zeker normaal gebruik binnen een normale context. Maar als dat zo was, waarom moeten we al deze? Maar waarom moeten we dan al deze messen? Want de, uh, het vervelende van die wet is, en u moet me corrigeren als ik ongelijk al heb, dat het simpel bij je hebben van de messen die nu in de wet zijn opgenomen strafbaar is. En bij andere mensen moet je kijken waar je dat mes bij je hebt, bijvoorbeeld voor welk gebruik. Ja. Ja, maar Ja, het, het is ja. Dus niet zo dat je niet gewoon een zakmes kan kopen in de winkel. Natuurlijk. Je nee. moet er niet te betuttelend zijn als overheid. Maar mevrouw dus Berendsen, Je wel, u... wel instrumenten ja. hebben om ja. kunnen optreden... als het misdoe gaat. Oké, okay, je, maar Jeroen Record... je moet naar mijn vriendje Paul van twee hem de groeten doen... en zeggen dat ik het erg jammer vind dat niemand meer naar hem luistert... tussen half elf en elf. En hartstikke bedankt dat je vanuit BNR aan de telefoon wilde komen. Maar mevrouw Berendsen, u zei ja. ja. Kunt u me het uitleggen alstublieft? Want ik snap niet waarom je mensen nog apart dat een wapen moet maken als je al de politie de mogelijkheid geeft... om bij voetbalstadions mee met een behangmes aan te houden. Nou, het verschil is dat je het nu aan de voorkant probeert... om die messen überhaupt niet in het circuit te krijgen. Dit soort messen, dat zijn echte wapens... Mag, mag ik daar even op ingaan, mevrouw Bernd? Ja, meneer dat De Kees, dan Misschien gaat mag maar. ik u daar eventjes op nee. interromperen. Uh, ook een, een, legaal, een huidig legaal springmes is absoluut geen steekwapen... maar het is gewoon een makkelijke methode om op een snelle manier... Uh, je mes te kunnen openen, om iemand bijvoorbeeld ja. los te snijden... Of, of de andere reddingsmaatregelen te kunnen nemen. U moet dat helemaal niet nee, zien. Het is, bovendien is, een is het, een, mes, want... is het een, uh, absoluut geen steekwapen. Er zijn geen stootplaten aanwezig, dus je loopt... Oh. Dat je in je vingers snijdt wanneer je daarmee eh, iemand achterna zou willen zitten. Oké, mevrouw gaat heel goed. Het is, het is inderdaad een wapen wat heel snel openspringt. Het is een mes. En wat je dus ook heel snel een, een mes. En wat, wat je dus ook heel snel kunt gebruiken. Ja, kijk, natuurlijk is het. Kun je zeggen, het is discutabel welke messen, welke niet. Uh, wij weten ook uit ervaring van de politie dat dit soort uh, messen. He, dus die vlindermessen en um, dergelijke, dat die vooral ook in het uitgaanscircuit uh, worden aangetroffen. Nou ja, ik denk zelf dat als je dat dus wettelijk nu verbiedt, dan komt het ook niet in de handel. Dan komt het hooguit in het illegale circuit in de handel. Mevrouw en Berndsen. daar de politie dan ook tegen op nemen. Um, even, we gaan naar Niels. Niels, je bent de dakloze. Vertel me, wat is jouw probleem? De, nou, de um, dakloos is niet het probleem, maar oh. ik heb altijd een mes op zak... Uh, om eventueel een slaapplaak een beetje op orde te krijgen. En ik wil toch af en toe ook wel een stukje vlees snijden. Ja. Dat is heel simpel. Maar een valmes is voor mij vrij praktisch. Snel open, snel dicht. En ik vind het gewoon, ja, eerlijk gezegd, ook een leuk speelgoed. Maar ik moet ook gelijk weer denken aan een vrouw van een paar jaar geleden. Uh, die zogenaamde balpenmoord. Ja, wacht, wacht even Niels. Voordat je met zes argumenten door elkaar komt. Eerst, heeft de politie al. Jou... Aangehouden, preventief gevoel, je hebt jouw mes in beslag genomen. Uh, ze hebben tot twee keer toe een mes in beslag genomen. Hm. En dat was inderdaad een valmes. En dat was voornamelijk omdat de politie zelf niet goed wist of die dingen nou wel of niet legaal waren. Oké, okay. mevrouw Berndsen. Ze hebben dit... er meerdere ja. keren eentje van me ingenomen. Ja. En die heb ik meestal weer teruggekregen omdat die technisch gezien volgens de huidige wetgeving wel een is. Oké, okay, mevrouw nou ja. Berensen, dit vind ik nog. Dan... Ja. Niels is dakloos. Daklozen hebben een moeilijk leven. Uh, uh, uh, ja. Ze moeten ja. een mes hebben om kartonnen te kunnen snijden. Om als ze een stukje vlees krijgen, de rotte plekken weg te snijden, dat ze kunnen eten. Nu gaat arme Niels niet meer met een mes lopen. Ja, nou ja, dat hangt er vanaf. Als hij een normaal zakmes heeft en uh, kan uitleggen dat hij dat daarvoor nodig heeft. Dan hoeft dat helemaal niet verboden te zijn. Maar het is, het, het, hij zegt wel iets heel belangrijks. Namelijk dat valmes wat door de politie was ingenomen. Het was voor de politie niet helder of dat wel of niet een verboden mes was. En met deze wetsaanpassing.. Wordt dat in ieder geval uh, opgelost. Want het is nu volstrekt helder wat wel en wat niet in deze categorie messen een verboden wapen is. Ik kreeg van Erik Groen een mail. En Erik Groen zegt van mij mogen die messen verboden worden. Het gaat om stellen met één hand te openen messen die je in je broekzak kunt houden. Een knipmes die ook binnen de regeling van maximaal 9 centimeter niet smaller dan 14 millimeter blijven legaal. Ik als monteur heb ruim voldoende daaraan. Die anderen straal alleen maar onnodige agressiviteit uit. Meneer Keizer, u bent van een bedrijf... Adola, dat gespecialiseerd is... In, in, in het importeren van mensen... al 81 jaar in de familie. U doet ook scharen, multitools. Um, kunt u mij uitleggen hoe moeilijk het voor u wordt met deze nieuwe wetgeving... om goed te kunnen importeren. Uh, Adola BV is uh, een rechte kameleon. En uh, zodra de wetten veranderen, dan passen we dat natuurlijk rimpeloos aan. Ik wou er alleen dus dit bij aantekenen. Als we dus weten wat een vlindermes in feite is... dat is dus gewoon een boerenwerkmes... wat in de, de oostkant van China en in de Filipijnen... al jaren als gewoon mes wordt behandeld... wat makkelijk te openen is, wat eenvoudig is. En een springmes, uh, volgens de huidige Nederlandse wet, uh, wetgeving... Is een heel simpel mes. wat je dus makkelijk open kunt maken. waar je snel mee kunt snijden. maar absoluut ongeschikt als steekwapen. Ho, ho, er is iemand bij de bus. Ja, het haalt die naar binnen. Um, mevrouw Berensen, laat me u ja. deze vraag stellen. Ik ben een, een goede kok, al zeg ik het zelf. En het ja. is voor mij altijd moeilijk om zo'n goed, scherp mes te hebben. Ja. En stel nu Iedere dat. De kok neemt zijn eigen mes mee, hè? Ja, goede nou, kok. Uh, Johannes ja. van Dam, de beroemde recensent, gaat altijd ja. met zijn stap. Nou, nu is mijn vraag. Ja. als ik wandel naar Rien zijn Huis. Met dat mes op, sta, op zak en ik woon in de buurt van de Amsterdam Arena. en ik loop langs de Arena Ajax speelt. kan de politie me nu aanhouden en heb ik een probleem? Nou, dat is de vraag. Als u uh, kunt, uh, uh, aannemelijk kunt maken. dat uh, dat mes bedoeld is uh, voor u als amateurkok, neem ik aan. misschien wel hm. professionele kok. Ja. Uh, dan, dan hoeft dat helemaal niet in beslag genomen te worden. Ja, maar dat omdat echt... je dus echt aannemelijk kunt maken dat je dat mes um, uh, voor andere doeleinden gebruikt. Maar mevrouw Berndsen, u, bent, u bent zelf politie uh, ja. geweest... en u weet ja. hoe het gaat. Als ik tegen die politie... u praat makkelijk uit de Tweede Kamer in de praktijk... zegt zo'n agent tegen me, niet zeker, mes hier, procesverbaal... en dan ga je het maar bij de rechter uitvechten. Nou, kijk, politiemensen hebben gezond verstand. En die zijn heel goed in staat om situaties te taxeren. En als het blijkt dat een uh, kok met zijn set uh, koksmessen op zijn rug naar zijn werk gaat. dan uh, zal die politieagent dat echt gewoon accepteren. Daar heb ik echt alle vertrouwen in. Oh, maar, wacht even. Mevrouw Berensen, ik sta over... in Apeldoorn en er komen een heleboel mensen naar de bus. Uh, ik weet, ja. Wat wilt u zeggen? We uh, beginnen al iets te vertellen. Oh, ja. Als je iets verbiedt, dan willen ze het juist. Denk ik. Ja, maar zo kunnen we alles in de lucht houden. He, dus dat, dat vind kinderen, ik een, een, een, kinderen, een, een beetje... drogredenering. Maar Wij u... weten uit de praktijk dat deze messen um, vaak in beslag worden genomen... omdat ze gebruikt worden uh, om echt nou ja, bij vechtpartijen uh, mensen opzettelijk letsel toe te brengen. Uh, en als we dit soort messen dus uit het circuit kunnen halen... dan wordt het een klein beetje veiliger. En ik ben met mijn collega Coer uh, het eens... Dat je nooit het hele probleem oplost. Maar het, dit helpt er wel een beetje bij. Jongeman, wat is uw naam? Uh, Roger. Oké, okay, Roger. Jij zegt het helpt niet. En, en, en wat is het gevolg, denk je van zo'n verbod, zeg jij? Ik denk dat de mensen juist dingen gaan kopen omdat ze het niet mogen hebben. dan willen ze het juist hebben. Dat leert de ervaring ja, vaak. Goed, die, die mensen die zijn dan Dankjewel. niet meer te verkrijgen in, in de legale winkels. En als het illegaal verkocht wordt, dan heeft zo'n uh, zo bedrijf een probleem. Maar, maar, maar dan is mijn vraag, um, meneer Kezer. ik kan naar België gaan, dat is vlakbij... En dan kan ik dat best legaal aanschaffen. Net nou, als dat vuurwerk. Uh, ook in België is dat dus niet mogelijk. En, uh, maar dus, uh, wanneer je dus naar Italië, Frankrijk of Spanje gaat... is dat wel degelijk mogelijk. Dus het effect zal gewoon 0,0 zijn. En als we denken dat we op deze wijze een bijdrage leveren... aan het verminderen van de criminaliteit in Nederland... dan zou ik uh, u ook als parlementariër toch nog maar eens even vragen... wat kost zo'n wet alleen om ons samen te stellen... die volkomen berust op onzin. En, uh, we praten hier over hele simpele, gewone boerenwerk met messen uit China en we praten, ja, over, we praten over een springmes. Ja, ik vind dat u het erg bagatelliseert, hoor. En ik, ik heb echt andere ervaringen. Uh, en overigens, ja, u haalt nu Italië en Frankrijk en dergelijke. erbij. De er zijn duidelijke afspraken nu met uh, België, Luxemburg en Duitsland. Daar mogen dit soort messen ook niet meer verkocht worden. Ik heb de staatssecretaris gevraagd om in Europees verband... deze zaak aan de orde te stellen... zodat in de Europese landen het niet verkocht mag worden... Uh, en daarmee los je naar mijn idee een klein beetje van het probleem op... Mevrouw uh, Bennetsen, we komen uh, zo op Europa, maar... We hebben bellers en er is iemand in de bus. Mevrouw, u wilde wat zeggen, want u kwam de bus in met een uil. Ja, maar die is voor jou. Want... Omdat ik een uilskeukend ben? Nee, omdat je de wijze uil bent. Oh, oh, oh, dank u wel. Hartstikke bedankt, mevrouw Gerda. Goedemorgen. Ja, goedemorgens. Uh, ik wil even reageren op de messen... Wij, uh, ik ga veel naar gekostimeerde feesten en dan hebben wij zwaarden die duidelijk geen wapens zijn of pijlenboog die duidelijk niet uh, schietbaar zijn. Die moeten wij drie maal verpakken van de politie. Als wij dat nalaten kan de politie A. ons een bekeuring geven als hij ons aantreft en B. worden de zogezegde wapens geconfiskeerd. Ja. Dus het wordt echt tijd dat er een, aan de algehele wapenwet iets gaat gebeuren, want dit kost alleen maar tijd, geld en mankracht om ook mensen van hun wapens te ontdoen die Gerda, je punt is duidelijk, voor artistieke mensen is het oprecht. Mevrouw Berendsen. u gaat yes. een beetje in de repressieve regelzucht. Gaat u uh, het zo ver door dat we ook geen genot meer hebben in het leven? <laughs> Nou, als je genot moet hebben uh, bij het dragen van vlindermessen... dan uh, zijn we toch wel een heel eind heen. Uh, kijk, wat die mevrouw zegt. Ze geeft precies de goede oplossing aan. Dan moet je het dus goed verpakken. En dan weet de politie ook dat het uh, uh, voor een ander doeleinde is... dan uh, dat je ermee een gebied in gaat om het eventueel op een andere manier te gebruiken. Dus ik... Ja, nogmaals, het is een klein uh, beetje wat helpt om het wat veiliger op straat en in school te maken. Want... We hebben het niet over de scholen, hè? Nee, mevrouw uh, Berendsen, ontzettend... ik heb een klein veel... probleem. De tijd is voorbij ja. gevlogen, net zoals de week voorbij is gevlogen... Ja. met onderwerpen waarnaar de luisteraar niet alleen luisterde... maar ook in participeerde middels bellen, mailen en tweets. Ik heb een aantal keren de afkondiging niet kunnen doen... hetgeen de nodige klachten opleverde. Dus hier gaat-ie. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... de financiers van de publieke omroep en de Tweede Kamer. Redactie Sulema El-Galdi, Anouk Tulner en Rien Die Aerts alleen social media en internet doet, maar vandaag voor het eerst de regie deed. Productie Hans Twint en Momo Saru. techniek, logistiek en transport Kees De Hoop... eindredactie Barbara van de Klis. Afgelopen dinsdag kon ik het fantastische lied Lat van Rob De Nijs niet goed laten horen. Niet alleen Arayanne, die me een mail stuurde, was hier ontevreden over. Ik werd door meerdere mensen aangesproken. Om het goed te maken en u heerlijk het weekend te laten ingaan, hoort u zo lat... Daarna Ster, Jan van den Putten en Felix Moerders. Wie de herkansing gisteren heeft gemist. Morgen zaterdag om 5 uur 4 op Nederland 2 is de herhaling. Maandag ben ik er weer. Hier is Rob de Nummers dit dag. En dank u wel meneer de keizer. Dank u wel mevrouw Berdensen. Dank u wel iedereen. Twee uur nachts De deur achter jou ik blaas de kaarsen uit het bed is nog warm en ruikt naar man en vrouw en onze plaat draait door muziek voor twee ik heeft plotseling Let's build. Wacht op de dag, die zinloos naar jou komt. Het eerste licht valt op jouw leeglast en doet me denken aan je mond. Ik zeg het je niet, zolang...